Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af, naar een gaat op 13. En bij opklaringen ontstaan enkele mistbanken. Ik zocht een zonnige periode, daarna stapelwolken en enkele buien. Met vooral in het zuiden kans op onweer. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 land in maart. Dit was het NOS. -S3. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Zie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 Ja, maar... Sound the home on the Kom zo voort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 Come on, come She was getting busy.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 Ik ben altijd te glijden, slik, dat ben ik. Ik ben altijd maar de koeler, ik doe alles voor.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 Steeds blij was gewoon dat niet mezelf was, dat ik alles was wat jij was. En jij was dan die was. En bij dan nog steeds bij was, en jij dan nog steeds, en jij dan nog steeds. Most days, five of Yeah! You Van ZFM ZFM